Drie uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. Minister Schulz ontkent dat er geld voor het spoor naar de aanleg van wegen gaat. Ze doet dat in een reactie op conclusies van een parlementaire commissie... die onderzoek deed naar onderhoud en vernieuwing op het spoorwegnet. Andere conclusies van de commissie zijn dat er meer geld moet naar het onderhoud van het spoor... en dat het de afgelopen jaren heeft ontbroken aan visie en regie. Minister Schulz is het niet eens met de conclusie dat geld voor verbetering van het spoor naar asfalt gaat. Ik herken het ook niet. We hebben geld voor spoor, we hebben geld voor wegen, voor vaarwegen. Dat is ook allemaal gelabeld. Uh, we hebben een infrafonds, dus soms zet je iets eerst even op de ene plek in en dan op de ander. Maar het komt altijd terecht weer in die sector waar het geld ook thuis hoort. Bij aanvallen van het Syrische leger op bolwerken van de oppositie... zijn volgens waarnemers vandaag waarschijnlijk twintig doden gevallen. Uit Homs, Dada en de provincie Hama komen berichten van bombardementen en vuurgevechten. De doden zouden voornamelijk overgelopen militairen zijn... die zich hadden aangesloten bij het vrije Syrische leger. Westerse en Arabische landen hopen dat de algemene vergadering van de VN vanavond... een Syrië-resolutie aanneemt. Daarin wordt het geweld van president Assad tegen de eigen bevolking veroordeeld. De KNVB moet zich uitspreken tegen homofobie in het Nederlands voetbal. Dat zegt hoofdredacteur Christian Schimmel van Gay.nl. Volgens Schimmel is het op het veld en in voetbalstadions homo-onvriendelijk... en zijn spelers bang voor reacties van het publiek en van hun teamgenoten. Dat zou komen doordat ze het gevoel hebben dat ze niet gesteund worden. K.nl wil dat clubs dat gevoel wegnemen... en dat de KNVB daarin het voortouw moet nemen. Komende zondag is de jaarlijkse dag tegen homofobie in het voetbal. Dat is de geboortedag van Justin Fashnew, een Britse voetballer... die voor zijn geaardheid uitkwam. Op 37-jarige leeftijd pleegde hij zelfmoord. Gewapende mannen hebben in Nigeria tientallen gevangenen bevrijd. Hoeveel er gevlucht zijn is nog niet bekend. Mogelijk zijn alle 200 gedetineerden die in de gevangenis zaten ontsnapt. De aanval op de gevangenis was gisteravond in de provincie Kogi... zo'n 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Abuja. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist... maar lijkt op een eerdere aanval van Boko Haram. Aanhangers van die terreurbeweging bevrijden anderhalf jaar geleden... ongeveer 700 gevangenen in het noorden van Nigeria. Het weer bewolkt in het westen af en toe zon met een temperatuur van 7 graden. Vanavond en vannacht vanuit het noorden regen. Morgen zwaar bewolkt en soms wat motregen. Het wordt dan een graad of 8. ANWB-verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam. De A10 west richting Zaanstad. Er staat voor de Koentunnel 4 kilometer. En op de A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan... staat 3 kilometer bij knoppen de Bergseplein. Er staat een auto stil en die blokkeert uit de rijstrook.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Langs de snelweg A4 is een gebied aangewezen waar iedere automobilist gefouilleerd en gecontroleerd mag worden. Onze verslaggever maakte gisteravond mee hoe dat werkt en was getuige van een flinke drugsvangst. En we horen zo hoe de voorzitter van Bouwend Nederland, Elko Brinkman, aankijkt tegen de ophef rond de Poolse werkers in de bouw. Daarna gaat Sander de Kramer in onze dagelijkse opinie rubriek aan Appelschillers. Sander, goedemiddag. Hallo. Waar wil je het over hebben? Over marktplaats.nl. Wat is er aan de hand? Onze ware huis voor spullen, zeg maar. Um, nou, het lijkt wel alsof tegenwoordig alles te koop daar is. Vorige week is natuurlijk veel commotie ontstaan... omdat er startbewijzen voor de tocht oh ja. werden aangeboden. Toen stond opeens Nederland op achterste benen. En vooral de vereniging, dat kon niet. Toen ben ik eens eventjes gaan, gaan kijken op Marktplaats... en echt, mijn mond viel open. Kamelen, te koop. Piranha's, absoluut te koop. Smit en Wessenpistool, geen probleem, is daar te koop. Pitbull met vrede spijkerhalsband. Geen probleem. Maar het is echt een beetje voer voor oplichters. Maar ook de, de volksgezondheid komt in gevaar. Dus ik wil heel graag iemand van marktplaats.nl aan zijn snorharen trekken. Het lijkt me heel duidelijk. Dat straks, maar eerst Elko Brinkman. Het meldpunt van de BVV dat klachten verzamelt over werkers uit Oost- en Midden-Europa... dat houdt de gemoederen flink bezig. Elko Brinkman is voorzitter van de branchevereniging Bouwend Nederland... en tot nu toe hield hij zijn mond. Vanochtend ging verslaggever Matthijs Holtrop bij hem langs... en vroeg hem wat hij vindt van het Polen-meldpunt. Ja, een beetje een merkwaardige uh, actie... omdat wij in, in Nederland, laat ik voor de bouw uh, spreken al sinds jaren dag mensen van over de grens... uit Polen en andere landen nodig hebben... die vaak goede vaarkrachten zijn... die vaak flexibel in te zetten op allerlei tijdstippen... waarop anderen niet beschikbaar zijn. En ook omdat we vaak in de praktijk gewoon mensen tekort... Uh, komen. Maar goed, uh, laat de politiek daar nou verder uh, maar mee doen uh, wat de politiek meent uh, te moeten doen. Ik denk dat we gewoon ons werk moeten doen. En dat wil zeggen in de bouw met vakkrachten van binnen de grens en van buiten de grens uh, inschakelen. Nee, maar het meldpunt gaat over overlast. Het gaat over geluidsoverlast, drankoverlast, uh, ja. dat soort kwesties. Nou, juist dus ik heb studenten in de buurt wonen, heb ik ook wel eens overlast van. Uh, als we overlast hebben, dan gaan we uh, klagen ongeacht over wie het uh, gaat. Maar we gaan natuurlijk niet... Roepen. Ik heb hier wel eens een keer een dronken Engelsman gezien bij de voetbal een, een, een hooligan. Ik bedoel, dan klagen we over hooligans en in dat voorbeeld en voor het overige mogen we niet overdrijven. Dan wil ik het even hebben met u over de recessie. In hoeverre heeft die recessie invloed op uw branche? De recessie slaat diepe wonder. We zijn nu bijna 50.000 arbeidskrachten in de vaste staf van onze bedrijven. 40.000 in de vaste staf van onze bedrijven en 10.000 in de flexibele schilder omheen kwijt. Dat heeft... Eén op één te maken met het feit dat uh, ja, mensen niet, niet vertrouwen hoe het, hoe het gaat met, met, met de huren, met, met de hypotheken, van al die dingen meer. Dus duidelijkheid moet er, moet er zijn. Ja, als er geen werk is, hè, of je Jan Paul bent of Nederlander, dan uh, is er geen, geen werk. Dus wij nemen ook deel aan, aan, aan de oplopende werkloosheidscijfers, uh, uh, terwijl... Er enorm veel behoefte is ook aan, aan onderhoud, aan groot onderhoud... van, van, van ziekenhuizen, van, van scholen. Dat is allemaal niet een, een, een, een ja, soort wensdroom uh, van bouwvakkers... Uh, die we overigens graag het werk uh, gunnen... maar dat heeft gewoon iets met de maatschappelijke behoefte te maken. Elko Brinkman hij noemt het meldpunt Polen dus een merkwaardige actie van de PVV. We gaan naar de veiligheidsrisicogebieden. Ja, die kunt u kennen van voetbalwedstrijden met een hoge kans op rellen. De hele omgeving wordt dan door de burgemeester aangewezen als een veiligheidsrisicogebied. Zoals vanavond bijvoorbeeld rondom de Amsterdam Arena... bij de voerwedstrijd tussen Ajax en Manchester United. De politie mag dan iedereen zonder speciale reden fouilleren op drugs en wapens. Voor het eerst is er ook een plek langs de snelweg aangewezen als zo'n veiligheidsrisicogebied, namelijk het gebied rond het brugrestaurant over de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. De politie vindt het een linker plek. Verslaggever Richard Groeneboom was er gisteren bij toen de politie langs de A4 controleerde op zoek naar vuurwapens, drugs en granaten. Als er zo'n auto aankomt, Frans, dan wil ik dat jij uh, bij de bestuurder gaat staan. En als jij dan aan de andere kant gaat staan bij de passagier. En dan wil ik Joop dat jij erachter gaat staan en gaat waarnemen of je al wat uh, in de auto aantreft. Uh, Actieleider Passagiers... Kloek van de verkeerspolitie geeft nog wat uh, instructies aan de agenten voor de wapencontrole kan beginnen. Er lopen hier zo'n uh, 15 agenten rond in gele hesjes. We staan hier aan het einde van de parkeerplaats de Ruige Hoek. Die ligt aan de A4 richting Amsterdam, vlakbij Hoofddorp. Een hele grote parkeerplaats met uh, verschillende restaurants en ook een uh, van de Valk Hotel. Vorig jaar werd daar een uh, vrouw doodgeschoten tijdens een feest. Maar er schijnen hier uh, vaker dingen te gebeuren die je daglicht niet kunnen verdragen. Ja, het is altijd afwachten wat je aantreft. De, de meeste acties die we hier hebben gedraaid, treffen we toch al wel wat, uh, wat wapens aan. We hebben al uh, in acties uh, uh, een handgranaat aangetroffen, een uh, doorgeladen vuurwapen, hongbakknuppels. We treffen heel wat aan. Het was bij ons al bekend dat dit uh, veel, op veel parkeerplaatsen in Nederland, dat uh, zijn criminele bolwerken. Omdat ze hier anoniem kunnen, uh, hun gang kunnen gaan. Niemand let op ze. Het is een vrij grote parkeerplaats. Ze kunnen van de ene kant naar de andere kant van de weg kunnen slopen over het brugrestaurant. Dus ja, we wisten al wel ons onderbuikgevoel Zij van nou, er gebeurt hier wel aardig wat. Het kwam ook wel uit de cijfers uh, naar voren. Ja, en de, vandaar dat de burgemeester heeft gezegd van ik maak het een tijdelijk veiligheidsrisicogebied. En gaan we eens kijken wat we aantreffen. Nou, ik ben benieuwd wat we treffen vandaag. De actie gaat nu beginnen. Ja. Mirjam Jammer van Kaaperee Verkeerspolitie. We zijn bezig met een algehele verkeerscontrole. Daarnaast is dit een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat we ook zometeen uh, uw auto gaan doorzoeken op wapens. Het is uh, woensdagmiddag, uh, kwart voor vier. Steekproepsgewijs worden de uh, auto's uh, aangehouden. In een agent staat een stukje verderop en u u selecteert u de auto's die uh, naar de kant moeten. Vindt u ervan dat hij zo gefouilleerd wordt? Volle respect. Want ja. blijkbaar denken ze, als ze naar u kijken, van nou, die moeten we eens controleren. Wat vindt u daarvan? Zo zeker als een crimineel eruit? Ja, nou, dat weet ik niet, maar uh, ja. ik heb u er niet uitgehaald. Dat maakt me niet uit. Hè? Nee. <laughs> waarom uh, wordt deze man wel aangehouden en uh, iemand die daar rijdt bijvoorbeeld weer niet? Ja, dit, ja dat, dat doen we met uh, technieken die we hebben geleerd bij cursussen. Ja, waar let je dan op? Ik ben blij dat Frans nu komt. Een collega van uh, Rut Frans, Zuiderhoek. Kijk, we willen daar natuurlijk niet zo heel veel over vertellen als politie. Want daar kunnen de criminelen, en met name de mensen die hier zich bevinden met wapens, kunnen daar een voordeel mee doen. Maar het is ja, afwijkend gedrag. Bij wijze van spreken, iemand stuurt de andere kant op, terwijl je denkt dat hij naar links toe moet en hij gaat naar rechts. En dat zou misschien een reden kunnen zijn om te zeggen van, die gaan we in ieder geval even controleren. Oh. Zo, agent, u heeft dat gevonden? Wie? Ja, twee personen. Kleine hoeveelheid. Ja. Dus uh, hier wordt afstand van gedaan. En uh, daarna uh, wordt uh, het beslist te houden wat er mee gaat gebeuren. wat het vernietigd wordt. Ja. Ja. Ja. En dan mag hij voor de rest doorrijden. Ja. Even aflasten. U heeft geen wapens bij u, meneer? Ja, is een hele zak vol. <laughs> dat doe ik altijd aan op mijn werk. Hier wij dit niet, hè, die klanten. Wie de humor er wel een beetje van in? Oh. Niks mijn te verbergen? Mijn voor worden wel koud tussen Wat zegt u? Ik zit met mijn speciaaltjes worden koud tussen even, even, even hier gaan staan en ik ga ja. even. even, even. Ja. U, heeft, u heeft niks te verbergen? Ik ja. denk Ik niet, ik ben, dat denk ik wel. Ja. Er ligt een zaag in en er zullen wat stil niet mee zijn inleggen. Geen vuurwafels tussen het gereedschap? Dat denk ik niet. Nee. Ja, Johan, u bent ook agent bij de verkeerspolitie. We zijn nu, uh, nou, al bijna twee uur bezig, maar de vangst is nog een beetje magertjes. Ja, het is, het is gewoon, we, zijn nog, we zijn nog veel te vroeg. Ja? Kijk, die controle die hebben we alvast opgezet. Maar ik denk dat het leuker om eigenlijk vanavond pas. Ik, mijn ervaring is dat s'avonds en als het donker is, dat het toch uh, kennelijk prettiger is voor die mensen om zich te verplaatsen dan wanneer het licht is. Ja, dus ik moet nog even geduld hebben. Ja, ik denk dat je er even geduld moet hebben. Bij je, niet? Gigantische wietlucht hier. Volgens mij heeft de politie nu uh, goed beet. Het is uh, bijna 6 uur avonds en het is inmiddels donker. Er staat hier een uh, luxe zilvergrijze Mercedes. Er komen een uh, man en een vrouw uit. Beiden hebben een uh, ja, licht getinte huid. En uh, de vrouw heeft een hoofddoekom. Jongen, jongen, dit is echt uh, bingo. De kofferbak zit helemaal vol met uh, drugs. Verpakt in grote aluminium zakken. Volgens mij gaat het echt om uh, meerdere kilo's. De politie uh, doorzoekt de hele lading. Beide aangehouden, U moet in de beslag genomen. Dan weet u dat vast. De man wordt in de boeien geslagen en meegenomen naar een porto-cabin van de politie die hier uh, staat opgesteld. De vrouw blijft uh, even buiten staan. We zijn nog aan het kijken wat, uh, wat er precies in zit. Maar zoals het er nu uitziet uh, uh, zit er een behoorlijke hoeveelheid softdrugs in. Ja. Wiet. Nou, de bestuurder van de auto zit nog in de porta-cabin. En uh, de vrouw die hij bij zich heeft, staat hier uh, buiten. Zo, mevrouw, gesnapt. Grote teleurstelling. Ik voel wat. Nou, <laughs> wil niks zeggen, mevrouw? Nee. Huh. Wat was dat daar, wat erachter in die auto lag? Weet ik niet. Ze zei dat er uh, drugs zat of zo. Ja. Weet u niks van? Nee. Want de meneer die daar zit, dat is uw uh, partner of... Vriend. Een vriend? Ja. vriend. Ja. Maar u wist niet dat uw vriend iets met drugs deed? Nee. Nee. nee. Nou, genoeg. Ja. Zullen we nog even wat te bespreken vanavond? Ik denk het wel, ja. Ik weet niet. Ja, de bestuurder van de Mercedes komt weer uh, naar buiten. En samen met zijn vriendin wordt hij in de politieauto gezet... en naar het uh, politiebureau in Hoofddorp gereden... waar uh, verder uh, onderzoek zal plaatsvinden. Het is inmiddels uh, kwart voor negen s'avonds. De controle is ten einde. Naast de drugsvangst uh, zijn er verder geen uh, grote bijzonderheden aangetroffen. Er is net nog wel een uh, boksbeugel in beslag genomen. Frans Zuiderhoek, geen munitie of vuurwapens gevonden. Een wat uh, teleurstellende vangst vandaag. We zitten ook een beetje aan het eind van de periode dat er uh, preventief gevoeligd wordt. Dus uh, de, dat is eigenlijk ook de doelstelling, hè, dat we minder uh, tegenkomen. Maar een boksbeugel is nog steeds een wapen uit de eerste categorie. Ja. Maar de criminelen krijgen een beetje door, hier bij de ruige hoek moeten we niet wezen misschien? Dat is misschien ook een, uh, een conclusie. En dat zou, uiteindelijk zou dat goed zijn, want dat geeft een uh, beter gevoel voor het uh, veiligheidsgevoel hier op de parkeerplaats. Komen er nog meer controleacties? Uh, februari uh, is nog een aantal uh, dagen, dus de, de kans dat we hier uh, terugkomen is uh, reëel en uh, Na 29 februari... Dan stopt de periode van preventief fouilleren. En dan zal er ook een evaluatie plaatsvinden hoe wij hier straks verder gaan. De proef met het veiligheidsrisicogebied langs de snelweg A4 loopt eind deze maand af. En dan zal worden besloten of dit plekje nog langer de speciale aandacht van de politie verdient. By the time I get to your place, I'll be wiser this i'm sure to so wipe away those tears by the time Van Wouter Hamel. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Vandaag Sander de Kramer. Alles is te koop, het is alleen een kwestie van betalen. Zeker als je geld hebt, het liefst een heel ja, Sander, een kamer, alles is te koop. klopt helemaal, op marktplaats.nl. Ja, daar wil jij het over hebben? <laughs> ja, maar niet zo positief als dat, uh, dat Joep zegt. nee, we hadden vorige week natuurlijk uh, stond heel het land uh, op de achterste benen, omdat die elf steden startbewijzen werden verkocht via marktplaats. en uh, toen ben ik eens gaan kijken, wat is er eigenlijk nog meer te kopen marktplaats? nou inderdaad echt alles. de ja, meest bedden, kasten, gekke dingen. lampen, muziekinstrumenten, camellen, krokodillen, oh, gipslangen. ja, ja. smit en wessen pistolen. het is echt, het is ongelooflijk. dus dingen die niet mogen, zeg jij ook? ja. Ja, ik, en ik ben me er wat meer in gaan verdiepen nog. En het, het is ook voer voor oplichters. Want bijvoorbeeld kaarten als Coldplay. Ja, dat er wordt gewoon grof geld aan verdiend. En uiteindelijk komen die kaarten niet terecht. Want er zijn geen kaarten. En, en uh, ik denk dan, is, hanteert Marktplaats.nl wel criteria? En moeten ze dus niet wat beter controleren? Zullen we dat eens even voorleggen aan Jasper Thijssen van Marktplaats.nl? Goedemiddag, meneer Thijssen. Goedemiddag. Ja, vragen bij Sander de Kramer. Sander, wat is je belangrijkste vraag? Nou, houden jullie wel controles? Want ik kom dingen tegen op de marktplaats.nl. Laat ik zeggen, ik, vind, ik ben heel erg groot fan van jullie. Want ik haal vaak voetbalplaatjes, oude panini-plaatjes bijvoorbeeld van Marktplaats. Oude voetbalshirts. Geweldig. Maar voor de rest denk ik bij mezelf. Mijn hemel, wat, wat verkopen jullie allemaal? Of tenminste, wat laten jullie allemaal verkocht worden? Gifslangen, Smit- en Wesson-pistolen. Hebben jullie controle? Nou, ik ben blij dat je net ook zei dat je zelf groot fan bent van Marktplaats. Want ik was even bang dat je... Uh, uh, alleen heb uh, ik gekeken naar de advertenties die je net noemde. Ik kan me er weinig bij voorstellen, want dat is inderdaad allemaal verboden. Je mag geen beschermde dieren verhandelen en zeker geen vuur ons. Maar het gebeurt wel via jullie? Nee, dat is, uh, kijk, als die, het belangrijkste is dat Marktplaats is een, uh, is een open platform is waar kopers en verkopers samen kopen. Maar dat zijn zoveel kopers en verkopers op een dag, dat zijn meer dan een miljoen mensen. Dat die mensen ook, uh, heel actief uh, meehelpen om die site schoon te houden en veilig te houden. Alleen wat jij net ook al opmerkte, uh, er staan uh, zoveel dingen op Bartbas. Uh, er worden elke dag 300.000 advertenties geplaatst. Dat het soms natuurlijk wel eens voorkomt dat iemand er een advertentie opzet, bewust van niet, van niet mag. Nou, op het moment dat die wordt getipt door een gebruiker of wij ze voorbij komen, dan verwijderen we zo'n advertentie. Maar ik denk wel dat de, de, de dingen die je net noemt, ik kan me daar sowieso niet zoveel bij voorstellen. Bij denk dat wij dat zien we echt... Niet of nauwelijks voorkomen, dat mensen weten dat heel veel mensen. Op markt maar wacht even, meneer Thijssen. Sa Sander in. heeft hier uitgeprint, uh, die, die stapel advertenties liggen. En die, die komen toch echt wel van en, uw en site? Ik, en die ben ik in een uurtje tegengekomen. Ik ben er een uurtje voor gaan zitten vanochtend. En dan kom ik dit allemaal tegen. Dus dan is er toch iets lek in jullie controlesysteem. Nou, het is goed dat je zegt dat je het hebt over een controlesysteem. Kijk, wat, wat Marktplaats is, is eigenlijk vergelijkbaar met, met een prikbord in de supermarkt. En dat betekent dat mensen zich net als uh, uh, in de rest van het land of in de offline, zoals dat heet, zich aan de wet en aan de regels moeten houden, ook op Marktplaats. Alleen is het wel de verantwoordelijkheid van mensen zelf. We ja, maar dat ben ik niet met je eens. Niet dat wat ben ik niet met je eens. Ik vind als jullie dat platform bieden, en, en jullie uh, verdienen ook veel met adverteerders, uh, met betaalde advertenties... dan vind ik ook dat je daar controle op moet uitvoeren. Ik vind niet dat je, dat je, dit, dat, dat je dit soort gekke dingen... als bijvoorbeeld uh, roodbuikpiranja's... Um, per vijf ook nog korting. Het zijn bijna hilarische advertenties trouwens. Uh, Kangroes, kamelen en, en pistolen bijvoorbeeld. Dat je daar zomaar over kan zeggen van... nou joh, dat is de verantwoordelijkheid van de verkoper. Ik vind dat ook wel een verantwoordelijkheid bij jullie rust. Ja, nou, ik... Ik heb al respect voor uw mening. He, voor ons is natuurlijk één, dat wij ons sowieso houden aan de wet. En twee, je gaat nu in één keer van een kangaroo naar een pistool. En dat is toch wel een verschil. Nogmaals, alles wat bij wet verboden is, dat mag je ook niet op marktplaats verhandelen. Wij handelen op het moment dat we zo'n advertentie zien zo snel mogelijk. Um, en ik denk wel dat je... Ja, ik weet overigens niet wat een roodbuikpiranja is. En ik kan me helemaal niet voorstellen of het nou verboden is. Of oh, niet. ik ga hem even opnoemen Nee, maar voor wacht even, even, meneer Thijs. Even de vraag nu Op het moment dat ik een advertentie zet op Marktplaats. Uh -huh. Wordt die dan altijd door u gezien? Niet vooraf. Er worden elke dag 300.000 advertenties geplaatst. Ja. En iedereen wordt geacht zichzelf aan de regels en aan de ja. houden. Maar het is niet zo dat u alles onder ogen krijgt. Dus wanneer signaleert u dan dat er iets niet klopt? Nou, het belangrijkste uh, instrument, dat zijn de gebruikers van Marktplaats zelf. En Marktplaats is natuurlijk voor of uh, dat het een soort maatschappelijk fenomeen is waar een miljoen mensen ja. elke dag bij halen. Dus op. Sander de Kramer moet deze mensen nu gaan aangeven eigenlijk bij u? Ja, je kunt heel makkelijk rechts op die advertentie kun je klikken op tip deze advertentie. Ik, ik hoop ook dat Sander dat vooral doet. Uh, nee. Zeker als hij fan is van marktplaats, zoals je net zelf zegt. Want je... als je dat doet, dan krijgen we bij ons een vlaggetje omhoog in het systeem. En dan zien wij dat van, hey, van die 300.000 advertenties... staan uh, vijf uh, roudbuikpiraal voor de prijs van vier. Ja. Dan halen wij die advertentie. Ja, hè? maar als bij Coldplay bijvoorbeeld. Die, die kaarten van Coldplay, die waren razend populair. waren op een gegeven moment niet meer te krijgen. In Ahoy was maar één optreden in Nederland. Daar komt heel veel gespuis op af. Daar handelen jullie niet naar, vind ik. ...daar hadden jullie eigenlijk moeten zeggen van jongens, dit is niet meer te doen, we halen het eraf. Want er zijn ja, nee. zoveel klachten overgekomen, er zijn zoveel mensen opgelicht... ...die met hun laatste geld kaartjes hebben gekocht en uiteindelijk niks hebben gekregen. Nou, wat, wat misschien een vergelijkbare zaak is, is het vorig jaar met Lowlands kaarten. En daar bleek uh, uh, een hoop valse kaarten in omloop tot door de organisatie verteld. te hebben waar ik een waarschuwing op de site gezet van let op... Als u Lowlands kaart uh, wilt kopen, kijk dan eerst op de site van de organisatie of het kaartnummer klopt. Dus op het moment dat wij worden uh, getipt, hè, of het nou door een, een vereniging is of een belangenvereniging of door een consument, dat gaan we meteen kijken. Ja, maar toch ben ik het nog met iets niet eens. Jullie verdienen wel aan die advertenties die eronder, die eronder staan, hè? Als ik bijvoorbeeld kijk. iets intik, dan krijg je ook advertenties, daar verdienen jullie aan. Die staan ook op de Marktplaats-site. Ja, er nee, staat wat, bijvoorbeeld wat krijgt, ook gewoon uh, ledkweeklampen.nl led om, uh, om lekker je eigen uh, wietplantage te beginnen. Dat staat een haaks op wat je nu zegt, daar verdien je geld aan. Nou, dat zijn sowieso twee verschillende onderwerpen. Oké, okay, wat, wat wij zeggen is dat wij met die advertenties en met die advertentieinkomsten... kunnen wij ervoor zorgen dat 80% van Marktplaats gratis is. Net zoals klanten dat doen en andere mediabedrijven. Want uiteindelijk zal iemand de kosten moeten betalen. Het is geen publieke omroep, dus iemand moet de kosten nou, dat betalen. dat kost ook geld, En die komen hoor, de advertenties. Ja, dat snap ik wel. Maar u zult ook begrijpen, ben je zo ook reclamespots te horen. met dat geld kunnen we er echt voor zorgen dat de meeste mensen ja. gewoon gratis kunnen adverteren. Maar meneer Thijssen, ja, uh, wat, wat Sander vooral vraagt is, kunt u niet wat beter controle uitoefenen op wat er wel en niet opkomt? Is dat, is dat heel ingewikkeld? Nou, even los van de vraag of het ingewikkeld is, en dat is het natuurlijk, dat kunt u zich wel eens voorstellen met zoveel advertenties, 100 miljoen op jaarbasis... Het gaat vooral om de principe kwestie, de rol van de Marktplaats is dat het kopers en verkopers samenbrengt. En die mensen, in die transactie tussen die mensen spelen wij geen rol. Dus de verantwoordelijkheid van die kopers en die verkopers. Dat willen we wel zo prettig mogelijk doen, plaatsvinden, dus we geven ook hele concrete tips. Maar uiteindelijk is het net als op straat of op waar dan ook, hè, via een advertentie in de krant of via een prikbord in de supermarkt, de verantwoordelijkheid van de koper en de verkoper zelf. Maar hoe 30 pagina's met slangen te koop. 30 pagina's met slangen te koop. Nou, ik nou, wens de postbode nou, een prettige langs, wedstrijd. Want ze nou, worden ja. allemaal met, met pakketjes van DL verstuurd. <laughs> ja, maar volgens mij worden in dierenwinkels ook gewoon slangen verkocht. Dus ik zie eerlijk gezegd het probleem niet als het geen beschermde slangen zijn. Nee, dat de... het gewoon legale legale uh, producten, dieren of handel is, of diensten... Nee, er zitten genoeg slangen hardraad. bij die niet kunnen. Er zitten echt gewoon gifslangen bij Maar die... Sander, even over dat principe van uh, dat het verantwoordelijkheid is... van de kopers en de verkopers zelf, wat uh, Jasper zegt. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, ik vind dat de controle moet worden gehouden, zeker ook... Uh, ik hoorde overigens van jouw collega... dat jullie bijvoorbeeld geen seksgerelateerde dingen... dat jullie dat allemaal verwijderen zo snel mogelijk. Maar ja, ja staat gewoon, collega? er staat ook gewoon Viagra op, joh. Op, uh, op Marktplast. Er staat gewoon Viagra aangeboden. Maar ja, dat, dat, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk niet in een winkeltje te koop. Nee, dat, ik zou eerlijk gezegd uit mijn hoofd, kijk, is dus op marktplaats van 7 miljoen producten, dus ik weet niet precies ja. wat de wetgeving is met betrekking tot Viagra. Ik wil dat je ze maar, allemaal kent. Ja, kennelijk, ja. Nee, maar ik, ik leer ook een hoop, hoor. Ik heb een, van Piraeus <laughs> tot Viagra. Viagra. Nee, kijk, wat, wat wij zeggen zijn, zijn twee dingen. Hè. Eén, eh, alles het niet mag bij wetten, mag het bij ons ook niet. En twee, marktplaats is een al platform ook, een platform wat geschikt moet zijn voor iedereen. Ja, maar je, dus, je, kan, je kan toch en, ook, als je zoveel, zoveel werk daarin doet, in die, in die marktplaats.nl, zoveel medewerkers hebt, dan kun je toch ook wel eentje zetten op de makkelijke onderwerp. Ik heb op de makkelijkste onderwerpen gezocht. Pistool ben ik tegengekomen. Krokodillen ben ik tegengekomen. Mijn kamp ben ik tegengekomen. Uh, Viagra ben ik tegengekomen. Uh, dat soort dingen. Daar zouden jullie toch ook op kunnen controleren? Dat is toch niet zo heel moeilijk? Nee, maar voorop staat, nou, ik denk dat het misschien toch iets moeilijker is dan je je voorstelt, maar even los daarvan moet je het ook hebben, denk ik, van over de rol en het principe van Marktplaats. En is een open platform. Hè, daar, daar past een reactieve rol bij. En ik, ik ben met je eens dat we uh, zodra we worden getipt dat we misschien zelf iets dat we zo snel mogelijk ja. reageren. Maar meneer Thijs, als u nou constateert van ja, u bent inderdaad het open platform, maar het wordt gewoon misbruikt. Is het dan niet toch tijd dat u hem dan misschien dan iemand daarop zet? Misschien wel Sander de Kramer wel even een middag in de wil, week wil, bij u komen even, kom even, zitten, bijvoorbeeld? Dan <laughs> haal ik als ja. eerste de medailles van SS'ers eraf. Die ben ik ook tegengekomen. <laughs> ja, maar ik ben het zo, uh, die, die uh, Ik ben sowieso blij dat het nog veel kan. Gelukkig zijn er veel mensen zoals Sander die gebruik maken van Marktplaats, dus dat zijn de mensen die ons helpen. Ja. Maar u gaat dat principe niet veranderen, zegt u eigenlijk? Nee. Nee, Sander, nou, de, de, de, ja, jij moet het doen. Daar ja, komt het eigenlijk op neer. Uiteindelijk komt het erop neer dat de mensen het zelf moeten doen. Ja, valt me een beetje tegen hoor, van Marktplaats. Ja, ja maar... ik ben nu iets minder fan van jullie. Ja, maar gelukkig zijn er een hoop mensen dat nog wel. En ik denk jij straks ook nog wel. En wat wel belangrijk is, Sander, ik denk dat je het zelf wel uh, wel zult toegeven, want uh, je, je legt de nadruk nu, en dat begrijp ik heel goed, op een aantal excessen. Alleen als je bedenkt dat er 7 miljoen producten op die site staan, dan kun je je ook voorstellen dat met jou heel veel mensen wel gewoon fans zijn van Marktplaats. Maar wat wel belangrijk is, dat ze ook met jou ons helpen die site schoon te houden. Goed, nou Sander, ik hoor hier een schone taak voor jou liggen. Ik weet, ik weet nog niet meneer Thijssen of hij hem uit gaat voeren, maar uh, we gaan het hierbij laten heren. Hartelijk dank, Sander okay. de Kramer en uh, Jasper Thijssen. En uh, daarmee komen we aan het einde van Dit is de dag voor vandaag. Zometeen is er uh, Villa VPRO, uh, Tesselblok en Geo Gomscher. Goedemiddag. Hallo Thijs, dus even over mijn kamp. Dat leende ik gewoon toen ik jong was uit de openbare bibliotheek. Echt waar? He? Ja. Daar had je Markplaats helemaal niet voor nodig. Wel nee. Volgens was oh, was nou, mij is het geweest was. officieel verboden, toch? Ik denk dat dat later gebeurd is. Oké, okay. ja. zo oud ben jij al dan? Uh, ik ben bijna 60, <laughs> Kijk, Thijs. Kijk. Wat ga je doen zometeen? Wij gaan praten met Lek Staal. En die is directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. En waarschijnlijk gaat zijn branche eraan. Want... Kinderopvang is een enorm succes. Uh, het heeft ook hele goede effecten op de arbeidsmarkt. Het heeft namelijk 32.000 banen opgeleverd. Maar die kosten wel een ton per stuk, 100.000 euro per baan, elk jaar weer. Dus die regeling die gaat gesloopt worden als je naar de komende bezuinigingen uh, kijkt. Maar nu eerst nieuws met Dick Taark. Radio 1, het nos journaal. Premier Rutte is bereid om met de voorzitter van het Europees Parlement te praten over de kritiek op het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen van de PVV. Dat zou dan moeten gebeuren op 1 maart als Rutte toch al een afspraak heeft met voorzitter Schulz. De EVP-fractie in het Europarlement heeft Rutte uitgenodigd om op 13 maart in een plenaire debat in Straatsburg uitleg te komen geven. Premier wil niet zeggen of hij op die uitnodiging zal ingaan. De man die op Schiphol werd aangehouden na een mob blijft voorlopig nog 14 dagen vastzitten. 40-jarige Rus riep maandagochtend dat hij een bom bij zich had. En daarop werden vertrekhal 1 en een deel van vertrekhal 2 ontruimd... wat leidde tot urenlange vertragingen. Er werd geen bom gevonden. De man wordt verdacht van het dreigen met een bom... en het in gevaar brengen van de veiligheid op de luchthaven. En de KNVB moet zich uitspreken tegen homofobie in het Nederlands voetbal. Dat zegt hoofdredacteur Christian Schimmel van gay.nl. Volgens Schimmel is het op het veld en in voetbalstadions homo-onvriendelijk... en zijn spelers bang voor reacties van hun publiek en van hun teamgenoten. Schimmel wil dat clubs dat gevoel wegnemen... en dat de KNVB daarin het voortouw moet nemen. Zondag is de jaarlijkse dag tegen homofobie in het voetbal. En dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad, daar staat een 3 kilometer voor de Koentunnel. En een korte file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat voorknopend de Brestenplein 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Texelblok. En Ger de Europese Unie, Ger, wil bijna 15 miljoen euro terug... wil het niet, eist 15 miljoen euro terug van Nederland aan landbouwsubsidie. Omdat de Nederlandse overheid de regelgeving niet goed heeft nageleefd... en controleerde sommige landbouwuitgaven niet. Kortom, dat moet terug, 15 miljoen. Ja, lekker handig als je ruzie hebt met Brussel over de Polder. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij tot half vijf op deze zender Radio 1. Wij lossen ineens massaal onze hypotheken af. En waarom? Zijn we echt bang geworden nu de hypotheekrenteaftrek ter discussie staat? Na vier uur krijgt u antwoord op deze en nog veel meer vragen van ons economisch panel Klinkende Munt. En Mark Rutte wordt vriendelijk verzorgd naar het Europarlement te komen in verband met het PVV Polen Meldpunt. Onze Mr. Europe, Fred Strooband, zocht uit wat Rutte te wachten staat en heeft straks het laatste nieuws. En alle jonge ouders opgelet, herkent u dit? Ik denk als het inderdaad niet meer uh, opweegt, de kosten niet meer opweegt tegen wat je binnenkrijgt, dan, dan heeft het geen zin meer eigenlijk. En dan werk ik niet alleen maar voor het geld, ook omdat ik het leuk vind, maar ja, het is dan niet meer te doen. Want als we nu denken aan een tweede kind, dan zou ik op een gegeven moment denk ik niet weten waar ik dan uh, geld vandaan moet halen. VVD, CDA en PVV gaan binnenkort drie weken praten over waar ze de extra bezuinigingen vandaan moeten gaan halen. En één sector kan in ieder geval de borst nat maken na een wat onthutsend rapport van het Centraal Planbureau, namelijk de kinderopvang. Het geld wat het kabinet daaraan uitgeeft, levert banen op, maar kost hartstikke veel. Straks komt de brancheorganisatie hier uitleggen waarom dat niet helemaal klopt. En wilt u willen reageren? Doe dat dan vooral via onze site. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Erwin Vermeulen zit nog steeds vast in Japan. Dat, hij zit vast sinds 16 december. En hij wordt ervan beschuldigd iemand te hebben geduwd... terwijl hij de jaarlijkse dolfijnenjacht filmde bij het Japanse dorp Taiji. Daar komen elke herfst duizenden dolfijnen de baai bijeen voor vis... Maar voor Japanse vissers zijn ze gewoon een goedkope bron van vlees. En die beesten worden dan ook massaal afgeslacht. Aan de telefoon de valen van Erwin, Ad Vermeulen. Goedemiddag. Een middag. Vanmorgen was er een zitting in Japanse rechtbank. Hoe staat dat ervoor? Nou, wat ik begrepen heb van buitenlandse zaken... is dat de uiteindelijke eis zal zijn een boete van 100.000 yen. Dat betekent een kleine duizend euro. Mm -hmm. De rechter die had toegestaan dat Erwin vandaag uh, tot uh, het proces op 22 februari vrij zou komen. Mm -hmm. Alleen de aanklager had de mogelijkheid om tot vanavond daartegen in beroep te gaan. Dat heeft hij gedaan. Oh. Dat betekent dat Erwin dus niet vrij is. De rechter vond dat het allemaal te lang duurde die aanklacht tegen Erwin op deze manier rekken. Die heeft het naar het Hoge Gerechtshof in Osaka verwezen. Die bekijken morgen vroeg de zaak. En als ze dan besluiten dat Erwin vrij kan komen, dan is hij morgenmiddag vrij tot het proces op 22 februari. En tot... vrij betekent dat hij in Japan moet blijven? Of mag hij, nou, hij, moet weer hij in vluggen? Japan blijven? Ja, ja. De argumentatie van de aanklager ja. was, hij heeft geen vaste verblijfplaats in Japan. En toen heeft Sea shepard snel een hotelkamer voor hem gereserveerd. zodat hij een verblijfplaats had en vrij zou kunnen komen. En dat diende dus morgen vroeg. Ja, uh, uh, uh, hij liep zelfs kans om gevangenisstraf uh, te, te krijgen. Hij, Twee uh, jaar, ja. Voor, zover wij, ja. voor zover wij weten heeft hij gewoon iemand geduwd. Waar gaat dit over? Waarom speelt die Japanse overheid dit zo waanzinnig hoog op? Nou, het is duidelijk een politiek proces. Namelijk de aanklager heeft bij herhaling geprobeerd om de zaak breder te trekken als een totale aanklacht tegen Sea Shepherd. Ja. Daar heeft de rechter gelukkig dankzij het advocatencollectief van Erwin een stokje voor gestoken. Die heeft gezegd, dit gaat over Erwin en niet over Sea Shepherd. Als Erwin de lokale advocaat destijds geaccepteerd had, dan denk ik dat het proces heel anders gelopen zou hebben dan zou het echt een politiek proces tegen Sea Shepherd geworden zijn... met Erwin als uh, leidend voorwerp daartussen. En nu is het dus zo dat uh, degene die gezegd dat hij geduwd is... een aanklacht van Sea Shepherd aan zijn broek krijgt... dat hij de zaak uh, voorgelogen heeft. Ja. Heeft u uh, uw zoon gesproken? Wij hebben onze zoon uh, sinds dat hij gearresteerd is... eigenlijk sinds zijn uh, verjaardag 11 december... Net voor de arrestatie niet meer gesproken. Alleen vandaag hebben wij via het consulaat in Japan, via buitenlandse zaken, een audioboodschapje van hem gekregen. Oh, daar gaan we even naar luisteren. Ja, nou, Ik heb de brieven ontvangen. Um, hartstikke bedankt daarvoor. Leuk om iets van thuis te horen. Um, om terug te schrijven moet ik eerst de enveloppe en dergelijke bestellen. En ik hoop uh, dat ik vandaag of morgen gewoon een telefoon in mijn hand heb en dan bel ik jullie. Zowel lichamelijk als uh, mentaal gaat alles goed. En uh, maak je geen zorgen. Ik hoop zo snel mogelijk te bellen. En, uh, het is nog maar een paar dagen. Dus, uh, het is uh, ja, jammer dat ik carnaval mis. Maar, uh. In ieder geval uh, gefeliciteerd man. En uh, tot snel. Nou, dat heeft... was hem. Nou, hij klonk goed. Hij klonk hij niet. Klonk uh, goed, hè? ja. Alleen, uh, ja, wat wij aan het bericht hebben... is dat hij wel in een paar weken tien keer afgevallen is. Ja, hm. dan gaat hij niet tegen jullie, jullie zeggen, natuurlijk. Dat <laughs> gaat hij niet tegen ons zeggen. Want nee. Dat hebben we wel begrepen vanuit de rechtszaal... mensen die in de rechtszaal aanwezig geweest zijn. Ja, het, het kan dus nog even duren. Uh, uh, uh, wat verwacht u zelf? Nou, wat nu de planning is... dat is dus uh, uit, uh, dat uh, 22 februari de uitslag komt... Uh, dan zou in principe de aanklager nog een beroep kunnen gaan en zou hij theoretisch weer 14 dagen vastgezet kunnen worden. Mm. Maar daar gaat buitenlandse zaken niet vanuit. Ze gaan er nu vanuit dat hij de 22 e vrijkomt. Dan de vrijdag erop wordt er een persconferentie met C Shepard en Erwin belegd in Japan. En dan is het ook de bedoeling dat hij meteen daarna op het vliegtuig naar huis stapt. Nou, laten we hopen dat het zo gaat. En Die Japanners gaan ook een fabriek sluiten in Nederland. We moeten onze handelsbetrekking maar eens gaan herzien met dat met land. Nou, wij <laughs> hebben meneer Verhagen zeer... Uh, wij, gisteren kregen wij ineens een bericht vanuit een buitenlands persbureau via internet... dat meneer Verhagen naar Japan ging en weigerde ja. om de walvisvangst... het slachten van de dolfijnen, en de zaak van Erwin daar aan te kaarten... Ja. Dat hebben wij meteen aangekaart en richting de politiek en de pers geventileerd. Daarop heeft de Partij van de Dieren een zeventiental vragen aan minister Verhagen gesteld... om te koken dat hij toch deze zaak onder de aandacht brengt in Japan. Ja. Eén minister, namelijk die van Buitenlandse Zaken van het kabinet... probeert u te steunen in de zaak tegen uw zoon en de andere minister... reist naar datzelfde land en doet niets. Ja. Ze werken lekker samen daar. Ja. Ja, oh. zo werkt het een beetje uit. We zijn, ja, wat dat betreft ben je, Kijk, ik moet zeggen, bij Buitenlandse Zaken, gewoon de informatieverstrekking is prima. Ja. Wat mij verrast heeft en teleurgesteld heeft, is dat ze inhoudelijk heel weinig voor iemand die een Nederlander die in het buitenland in de problemen komt, kunnen betekenen. Ja. De enige die daar iets aan kan doen, is de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, en die heeft tot nog toe, wat dat betreft, niet zijn vingers gebrand. Wie weet, misschien doet hij stiekem. Ad Vermeulen, vader van Erwin Vermeulen, die vastzit om een lulligheidje in Japan. Dank u wel, goeiemiddag. Goedemiddag, graag gedaan. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo! Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij... Metropolis. Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Deze hele week in het teken van Valentijn, romantiek en liefde. Gisteren kon u horen dat Indonesische vrouwen hun eigen mannen behoorlijk zat zijn... en massaal via Facebook op zoek gaan naar buitenlandse huwelijkskandidaat. Westerse mannen beschouwen vrouwen als gelijkwaardig. Dat doen Indonesiërs niet. En westerse mannen maken meer complimentjes. Sorry. Do you think uh, I'm sexy? Yes, you are. <laughs> okay, see, I got this kind of compliment from the foreigners. Dan China. Probeert u het volgende even voor u te zien: een massaal dating event. Duizenden Chinese vrijgezellen. En daartussen één Nederlandse verslaggever. Onze eigen vrijgezelle Marije Vlaskamp. Wat moet je in China in huis hebben om een man te strikken? Tijd voor een participerend onderzoek. Ik ben alweer een tijdje vrijgezel, dus ik ga naar de Singlesdag van Bijgen. een van de grootste datinginternetsites van China. China heeft 180 miljoen vrijgezellen volgens Bijgen. Eens kijken of daar een leuke tussen zit. Ik bang hier. Bij de inschrijfbalie krijg ik een vrijgezellen sticker... van een uh, ja, best leuke filmregisseur. Een jaar of vier jonger dan ik, maar hij wil wel een date, zegt hij. <tie> <tie> <tie> Dating in China, dat is een lawaaiige aangelegenheid met ontzettend veel mensen. En om te zorgen dat het uh, niet al te gek wordt met uh, de toeloop van het uh, datend publiek, staan er ook nog eens uh, beveiligingsmannen met helmen omheen. Ja, echt romantisch is dit hoor. Je zou het niet zeggen met al die fanatieke datende vrijgezellen in dit winkelcentrum. Maar China kampt met een echte huwelijkscrisis. Jongeren trouwen steeds later of zelfs helemaal niet. Want een jongen moet een auto en een koophuis hebben voordat hij ook maar een kans maakt. En dat hebben de meeste mannen gewoon niet. Een meisje valt alleen op mannen met een goed inkomen en dan komt ze rond vooruit. Al bij de eerste kennismaking wordt er een heel lijstje afgewerkt. Leeftijd, lengte, salaris. Een vriendje vinden, dat is net onderhandelen. Wanneer gaat hij een huis kopen en wil hij de helft van het huis op de naam van zijn vrouw zetten? Hoe zit het met de rest van zijn vermogen? Hij heeft hij een auto? Gevoelens, liefde, aantrekkingskracht, dat is allemaal niet zo belangrijk. Mijn regisseur is dus niet populair. Een freelancer met een huurhuis. Daar heeft de gemiddelde vrouw geen interesse in, zegt hij. Er wordt zoveel gevraagd van jonge mannen dat er een tegenbeweging is ontstaan. Het naakte huwelijk. Een relatie waarin geld geen rol speelt. Het is niet populair en de naakte huwelijken die ik ken zijn allemaal gestrand. Maar scheiden is in China minder schandalig dan niet trouwen. Vrijgezellen staan enorm onder druk van hun ouders om voor hun dertigste onder de pannen te zijn. In China ben je echt abnormaal als je op die leeftijd nog niet getrouwd bent. Dus, uh, so die filmregisseur zegt dat hij ook binnen een jaar een bruiloft wil. Dat is wel erg schattig. Ze staan hand in hand elkaar te beloven... dat ze er werk van zullen maken om serieus verliefd te worden. Omdat ik met zo'n sticker van de datingsite oploop... word ik aangeschoten door de vrijgezelle mannen. De een nog onaantrekkelijker dan de ander. Stink stinken ook allemaal uit hun mond die willen maar één ding. Niet een avondje uit of wat drinken. Maar nee, telefoonnummer en daarna huwelijkse onderhandelingen. Ik ga nu even bij de muuradvertenties kijken. Zien of daar iets tussen hangt. Die muuradvertenties stinken in elk geval niet uit hun mond. En vanavond is er Metropolis TV, en dat gaat vanavond over pubers. Hoe wordt er gepubert in de Filipijnen, in Amerika en in Zuid-Afrika? Vanavond dus vijf over negen op Nederland 3. Stelt u zich voor, als overheid wil je stimuleren dat vrouwen gaan werken. En daarom stop je miljarden in de kinderopvang. En na een paar jaar laat je dat effect onderzoeken. En wat blijkt? Ja hoor, 32.000 banen erbij. Heel mooi. Vind ik heel veel. Dat uh, vind ik ook heel erg veel. Maar ze kosten wel een ton per stuk. Oh ja. Elk jaar weer. En dan denkt u natuurlijk een rekenfout. Nee, dat is geen rekenfout. Uit woens een woensdag gepubliceerd rapport van het Centraal Planbureau... blijkt dat dit echt zo is. Het bureau onderzocht de effecten van het subsidiebeleid... op de kinderopvang tussen 2005 en 2009. Nou, Tijd voor een gesprek hierover, want dat zou wel eens kunnen leiden... Tot zware bezuinigingen van het kabinet op deze branche. Mm -hmm. Zo zwaar dat die branche misschien ten onder gaat. Lekstaal, directeur, brancheorganisatie Kinderopvang. Wat was uw reactie toen u die cijfers hoorde? Nou, ik was allereerst eigenlijk heel erg blij dat dit rapport er is. Want er wordt voor het eerst objectief aangetoond dat het dus loont om te investeren in kinderopvang. Dat is heel lang betwijfeld en er zijn allerlei cijfers over, maar het is, staat nu onomstotelijk vast dat het werkt. Mm -hmm. Uh, wat ik jammer vind is dat die rekensom is gemaakt. Die is wel heel erg op een lagere schoolmanier gemaakt. Want er is gezegd, weet je wat, als je nou een paar cijfers combineert... je investeert per jaar 3 miljard, dat levert 30.000 banen op. Dus dat kost 100.000 euro per baan. Nou, die rekensom gaat niet helemaal op als je dieper naar het rapport kijkt. Want dan zie je dat, een, dat, er, uh, dat het een verzamelbedrag is. Die 100.000 euro is niet alleen kinderopvangtoeslag. Er zitten allerlei andere fiscale voordelen voor uh, werkende ouders in. Uh, en in werkelijkheid komt dat bedrag uh, dan een stuk lager uit. Een aantal tienduizenden euro's lager. Ja, laten we zeggen tachtigduizend. Ja, het komt op zestig, zeventigduizend euro. is nog steeds veel geld. Uh -huh. Maar, zegt u? Nou, wat ik jammer zou vinden, is dat je dus alleen kijkt... het kost veel geld. Uh -huh. Het levert dertigduizend het, het banen op. Ja. Het is aangetoond dat dat vooral jonge moeders zijn... Uh -huh. Wat Ik precies vind... is wat het kabinet, he, waar die wet ja, die in 2005 precies. is aangenomen, wat die wilde bewerkstelligen? Dus dat is gelukt. Dus Het loont om te investeren in kinderopvang. Het is een emancipatorisch succes. Die vrouwen die zijn nu aan de slag gegaan en die zouden dat waarschijnlijk anders niet hebben gedaan. Het is alleen onbetaalbaar. Nou, ja, dat is hoe je ernaar kijkt. Want het zijn natuurlijk mensen die aan het werk zijn gegaan. Laten mm. we niet vergeten, je kijkt naar de kostenpost. Maar omdat die mensen werken, ze gaan loonbelasting betalen. Ze kunnen gaan consumeren, ze betalen BTW, ze betalen accijnzen. Dus voor de BV Nederland leeft het ook wat op. Ja. En omdat die vrouwen kinderopvang afnemen, neemt het aantal banen in deze sector ook toe. Ja. En daar wordt ook wel over afgedragen. Ja. Dus ik vind dat je het in een breder perspectief moet zien... dan deze smalle rekensom ja. doet vermoeden. Maar dan moet u dat vervolgens, nadat u het tegen ons en tegen de luisteraar gezegd heeft... ook tegen meneer Kamp zeggen. Want uit zijn reactie maken wij op dat dit een onderwerp... bij de nieuwe bezuinigingsronde gaat worden. Wat zei hij namelijk? Hij zegt dat het helemaal niet zo is dat door bezuinigingen op de kinderopvang... Mensen minder aan het, dat vrouwen minder aan het werk blijven. Nou, dan hoor je hem al aankomen. Ze moeten uh, 18 miljard bezuinigen, maar ze moeten... 7 A 10 miljard extra bezuinigen in het volgende jaar. Denkt u dan niet dat uw branche aan de, aan de beurt is? Met dit soort gegevens en die reactie van Kamp? Nou, als, als ik de kranten lees, dan zal elke branche... en elke sector in Nederland uh, uh, goed worden doorgelicht. Wie het rapport goed leest, ziet dat die toename... van een aantal vrouwen in de branche stagneert in 2011. Ja. Dat is het eerste jaar dat er is bezuinigd op de kinderopvangtoeslag. Mm -hmm. Als je dat legt naast een ander rapport van het CBS... dan zie je een dalende trend uh, van participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Als je dat doorrekent, dan ga, we gaan we door zoals we nu bezig zijn. Want vergeet niet, in 2012 is er al enorm gekort. We hebben al een behoorlijke bezuinigingsronde achter de rug in deze sector. Als we zo doorgaan, dan zijn we ongeveer in 2014 weer terug op het niveau waar we 2005 begonnen. Nou, dat He, noem ik echt ja, desinvesteren. Wordt wo u nooit s'nachts zwetend wakker met de gedachte, misschien schappen ze de totale subsidie wel? Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Dat, dat, zou ook, uh, dat is in niemands belang. En mm. dat heb ik de minister ook nog nooit horen zeggen. Maar... Uh, u, legde, uh, u zegt in 2011, zag je voor het eerst dat uh, uh, die participatie van vrouwen... dat dat stagneerd. daalde, Sta of stagneert. Ja. Daalde, mag ik niet zeggen, stagneert. En u legde de directe relatie met, dat was het eerste jaar... waarin er echt minder subsidie naar de kinderen op Dat het duurder werd, vaak. Dat het ja, moeilijker werd. Uh, ja. Wij zijn vanochtend even hier op het, um, op het mediapark... naar het kinderdagverblijf gegaan. Studio Kakelbond heet dat. Om aan een paar ouders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 Ja, dat zou, niet, dat zou niet helpen. Dan hebben we nog minder. Ja, zo is het. Ik ben singelmoeder, dus ik heb sowieso geen keus. Mijn kinderen kunnen alleen maar naar de crash. Um, en nee, er zou niet zo snel een optie zijn waarom ik, waardoor ik ze niet meer zou brengen. Want dit is een periode van vier jaar. Uh, die enorm duur is, die kost echt heel veel geld. Alleen um, als ik ze er nu afhaal en vier jaar uit het arbeidsproces stap... Wat dan? Hoe kom ik daar dan daarna weer in terug? Uh, maar ik denk wel dat nu de regels voor 2012 zo anders zijn geworden. Dat je echt moet aangeven dat je echt gewerkt hebt op de dagen dat je ze brengt. Um, ik ben freelancer, uh, dus zzp'er. Dus dan, dan wordt dat wel echt gedoe. Dus ik kan me voorstellen dat het straks wel een stuk duurder gaat worden. Ja. Nou, dat waren een paar moeders uh, hier op het uh, Mediapark... bij Kinderdagverblijf Studio Kakelbond. Nou, iedereen maakt zo zijn eigen afwegingen. Mm -hmm. uh, meneer Staal, wat... Hoe grof moet de ingreep in die subsidie worden... dat mensen massaal de afweging maken... nu kap ik ermee, nu uh, moet ik geld meebrengen om een baan te gaan nemen? Nou, Dat zou ik niet zo kunnen zeggen, want dat zal altijd een individuele uh, afweging zijn. Maar je ziet nu al, met wat er nu is gebeurd, dat een gemiddelde ondernemer in de kinderopvang geconfronteerd wordt... met de vraaguitval van 10 tot 12 procent. En we horen zelfs in grote steden uitschiet tot 20 procent. Dus er is al heel wat aan de hand. En wat deze uh, moeders zo uh, de revue laten passeren... ja, dat, dat is wat wij heel vaak horen. Ja. En ik vind het eerlijk gezegd een beetje absurd. Wat die ene mevrouw zegt, Ja, het is een heleboel gedoe. Een kabinet dat heeft gezegd, het gaat om werk, werk, werk... werk. willen we met z'n allen uit die dal komen... Die het mensen die dat graag willen doen zo ontzettend moeilijk en gecompliceerd maakt, dan vraag ik me af of we op de goede weg zijn. Ja, het punt is uh, werk, werk, werk en dan daar hoort bij investeren. U heeft ook wel eens gezegd, ik vind uh, het gek dat er bij de kinderopvang in Nederland altijd dat er altijd alleen maar gedacht wordt aan een kostenplaatje, Absoluut. alsof het op den duur ook niks oplevert. Kost gaat voor de baat uit, maar er moet bezuinigd worden. Ja. En hoe verkoopt een kabinet het verhaal? We zijn inmiddels niet meer op een ton, maar op 80.000, 60.000, 70.000 euro mm -hmm. kost het om één vrouw of man aan het werk te houden, dat, hè, dat kost zo'n baan... als die hun kinderen in de kinderopvang moeten gaan doen. Hoe verkoop je dat? Hoe verko als je het gewoon terugbrengt tot een individu. Want dat is natuurlijk wat, wat er in dit rapport gebeurt... en wat het kabinet ook zal gaan doen. Ja, en dat zou ik dan toch wel heel erg jammer vinden... want dan ruk je het een beetje uit zijn verband. Wat ik net probeerde duidelijk te maken is hoe iemand als die uh, werkt dan betaalt hij ook belasting, hij levert wat op. Doordat hij werkt kan iemand anders als pedagogisch medewerker... in de, in de kinderopvang aan de slag. En je kunt alles wel helemaal terugfileren... van wat kost het om uh, iemand aan het werk te houden... wat kost het om iemand iets anders te laten doen... Ik denk, uh, een ander argument van dit kabinet is dat we een kenniseconomie moeten zijn... en dat we een hoogopgeleid bevolking nodig hebben. En het is aangetoond dat kinderen die in een goed pedagogisch klimaat... kinderopvang krijgen, ja. iets meer meekrijgen in de basis... dan kinderen die dat mm. niet hebben. Ja, dus het kijk maar nou ook naar ja. Opmerkingen. ja, maar ik wijs toch nog, even, nog steeds op die opmerking van, uh, van Kamp... die eigenlijk zei van, ja, uh, uh, bezuinigen erop... dat levert geen significante uitval van, uh, van mensen uit de opvangen dus uit het werk. Er komt nog iets anders bij. Als je een beetje paranoïde denkt, en een beetje in complotdenken denkt... wij hebben met CPB gebeld. En die nuancering van u, mm -hmm. hè, dat die ton die moet je relativeren tot 70.000... laten we het daar even op Want die op mensen houden. leveren ook weer geld op. Ja, precies, mm -hmm. omdat ze geld opleveren. En het CPB erkent dat ze dat niet hebben meegerekend. Zou je daar een opzetje uit kunnen zien? Een 1 met het departement van wij nemen dat niet mee, dus we kunnen dat bedrag flink grof voorstellen. En dan is het makkelijk voor het kabinet om te zeggen... ja, dat is te absurd voor woorden, zeg een ton voor een baan elk jaar weer. Nou, dat geloof ik niet. Het CPB staat in Nederland als een gerenommeerd onafhankelijk instituut. Ja, dat dacht ik toch ook. En eh, volgens mij worden alle macro-economische berekeningen daarop gebaseerd. Dus ja, ik heb geen enkele reden om te veronderstellen dat... Uh, dit een, een, een, een, onder ons, of een 1 2'tje, uh, wat u zegt, hmm. zou zijn. En als je het CPB-rapport goed leest... dan staat er ook dat ze zelf nu nuanceren dat de eerdere voorspelling... minister Kamp heeft eerder gezegd dat hij verwacht... dat de bezuinigingen die nu van kracht zijn... maar 0,1% effect op de arbeidsmarkt zou hebben. Ja. Daarvan zegt het CPB nu... nou, dat hebben we misschien wel iets te rooskleurig ingeschat. Ja, dus ja. het CPB is daar heel open over. Wat u uh, zei hè, toen, toen u met dit werk begon, in september vorig jaar dat u graag zou willen dat er in Nederland inderdaad anders aangekeken wordt... tegen kinderopvang. Ja. Niet tegen zo zozitter, maar gewoon tegen kinderopvang als verschijnsel. Absoluut. Nogmaals, niet alleen als een geldvretend iets... maar iets wat in een economie als de onze... en zoals het kabinet dit ook graag wil, een innoverende economie... gewoon een, een gegeven is. Een teken van beschaving. Ja, hoe zou u Bericht. willen dan dat, dat er dan tegenaan wordt gekeken? Je, je kan namelijk ook niet zeggen van, nou ja, het kost niks. Ik bedoel, er is altijd geld mee gemoeid. Tuurlijk. Hoe zou u willen dat het, dat het beeld is? Nou, dat begint met een basiskeuze. Uh, als je zegt, en dat, daar is op, is op zich niks mis mee... dat het een arbeidsmarktinstrument is... dan moet je dat ook de mogelijkheid en de ruimte bieden. En dat betekent dus dat iemand die wil werken... dat het toegankelijk moet blijven. Dus dat het tegen een acceptabele prijs... een hele goede kwaliteit wordt geleverd. Want ik denk dat iedereen... Uh, het liefst zelf zijn kind op uh, wil voeden. Maar de meeste mensen kiezen er ook voor om te werken. En dan moet je die kinderen met gerust hart... in een goed pedagogisch klimaat achterlaten... Dat gebeurt op heel veel plekken in Nederland. En ik vind dat dat ook veel meer erkenning zou mogen hebben. Ja. Even de, vanaf de andere kant. Is, uh, het is wel heel veel geld, miljarden die daarin omgaan. Is er een mogelijkheid om, om het goedkoper aan te bieden? Om het goedkoper in te richten? Ja, alles kan goedkoop. Maar volgens mij is iedereen ermee gebaat dat je het idee hebt dat je je kind in goede Kwalitatief goede handen achterlaat en kwaliteit heeft een prijs. En of die prijs 100.000, 80.000 of 40.000 euro is, dat is denk ik niet zozeer discussie. Maar als je het goed wil doen, dan moet dan je kosten dit zegt. Kost, nou, ja, dan want wij kost voegen het zo. ons af. Het is natuurlijk personeelskosten, kan je je voorstellen. Huisvestingskosten, begrijp ik allemaal. Maar dat, dat, daar hangt dit prijskaartje aan. Ja. Er is ja. niet meer. Er is niet ook nog organisatorisch... dat er enorm veel echelons zijn van managers, uh, noem maar op... waarvan je zegt, nou, daar kan best wat ja. tussenuit. Ja? Het is een hele platte sector, ja. ja er, ik... gaan, er werken ongeveer 80.000, 90 90.000 mensen... en het merendeel zijn echt de pedagogische medewerkers... of de gastouders, een andere mm -hmm. vorm van kinderopvang... Mm -hmm. die met de kinderen bezig zijn. Ja. Uh, van alle maatregelen die nu voorliggen, hè, de komende tijd... en wat er nog gaat komen in 2013, dat weten we niet... maar er liggen er een aantal voor. Wat vindt u nou de ernstigste? Ik vind het allerersterste dat uh, nu dus dreigt... dat mensen die hebben gezegd... nou, onder deze condities vind ik het leuk om, en, en goed om te gaan werken... dat die mensen een nieuwe afweging gaan maken of het nog wel loont. Wat je die mensen net hoort zeggen. He, er is gezegd, om een voorbeeld te noemen... in, deze, in Nederland zijn 15.000 nieuwe banen in de zorgsector nodig. Laten we wel zijn, dat zijn vaak vrouwen die een wat kleiner contact hebben. Die vrouwen... Die, zouden, die zijn met deze maatregel gebaat. Als we nog verder bezuinigen, zijn, dat de eerste slachtoffers. Mm -hmm. En dan, uh, Ja, maar dan met welke maatregel ik bedoel ik die gaat komen? De kortingsmaatregel? Nou ja, we hebben al een behoorlijke kortingsmaatregel... waar ouders nu hun, uh, hun tegenaan lopen. Uh, en kijk, de economie gaat ook weer een keer aantrekken. En dan kunnen we er met z'n allen van uitgaan... dat er weer meer kinderopvang nodig is. Nou, zorg dat we niet teruggaan en het dan weer opnieuw moeten opbouwen. Want dat is echt zonde van het geld. Dan kun je echt zeggen... Dat het een desinvestering zou zijn. Heeft u goede hoop dat uw, uh, uw branche, laat ik het zo zeggen, een van de weinigen zal zijn die ontsnapt aan deze nieuwe bezuinigingsronde? <laughs> Ontsnappen. <laughs> nou, ik, ik zou het terecht vinden, nogmaals, omdat we al twee rondes hebben gehad. En omdat dus is aangetoond dat kinderopvang uh, uh, zorgt voor betere arbeidsparticipatie. En dat is de oplossing. Dat het de economie ik, even economie. wat kost, maar het uiteindelijk opstuurt. Precies. Dat is wat u zegt. Ja. Oké, okay, meneer Staal. Lek Staal van de, van de branche uh, kinderopvang. Zo is dat, hartelijk bedankt. Tot uw dienst. Zometeen zijn wij terug met Villa VP na het nieuws. Dan met ons panel Klinkende Munt, waarin wij de economie haarscherp gaan analyseren. Daar lijkt het ons maar weer eens tijd voor. En we spreken met Fred Stroobans vanuit Straatsburg. Het laatste nieuws vanuit het Europees Parlement. Waar het altijd gonst van het leven en waar Nederland veelvuldig hoog op de agenda staat. Tot zometeen. Iedere maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 kunststof. Weet ook van de hiervan, weet het Oelemans hiervan? Nee, nee. nee. jij weet er nu van. Oké. Okay. Heb je er niet voor rot geschonden? Nee, tuurlijk niet. Dus Zij ging daar naartoe met de beste bedoelingen. Jij bent er echt helemaal klaar mee. Ja, anders noem je het ook niet ontvaderen. Luister naar kunststof. Van maandag tot en met donderdag. Iedere avond om 7 uur. Het is gewoon echt klaar. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.